Ja, we moeten wel, wel stil zijn, anders dan raak ik helemaal uit de kast. Ja, sorry al. toch Het ook, hè, voor die begon. Het had zo voor dit begon. Ja, ik het ook